1 uur. Het NOS-journaal. Jan van de Putten. Goedemiddag. Het optimisme groeit over Griekse deal Kamp. Sluit meer bezuinigingen op de kinderopvang niet uit. En steun voor hardere aanpak coma zuiper. Maar er zijn haken en ogen. Op veel plaatsen zon ook een paar buien. Het wordt 8 of 9 graden. En vanavond is de kans op een mistbank morgen droog, maar wel bewolkt. Het wordt een graad of 10. En ook in het weekend bewolkt. En zaterdag kans op wat regen. Het is vrij zacht, maximaal rond een graad of 12.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 buiten gebracht dat ze meedoen, waaronder ING en de Rabobank. Minister Spies is niet blij met een huurverhoging bij Vestiaas. Is er ongelukkig mee dat de woningcorporatie zittende huurders... eerst heeft toegezegd dat de huren niet omhoog gaan... terwijl er nu een plan is om dat voor huishoudens... met een inkomen boven de 43.000 euro toch te doen. Spies kan zich de verontwaardiging bij de huurders goed voorstellen. Nu de verhoging net komt op het moment dat er veel commotie is over het salaris en de pensioenafspraken van de vertrokken directeur van Vestia, Staal. De minister houdt het nu bij de constatering dat Vestia met een vertegenwoordiging van de huurders moet overleggen over het huurbeleid. En Spies gaat ervan uit dat de corporatie en de huurders er samen wel uitkomen. Minister Kamp van Sociale Zaken kan niet garanderen dat er niet nog meer wordt bezuinigd op de kinderopvang. In de Tweede Kamer benadrukte Kamp dat bij de onderhandelingen over de bezuiniging in het katshuis niets wordt uitgesloten. Als het kabinet wil voldoen met de Europese begrotingsregels moet er mogelijk tot 60, 16 miljard extra worden bezuinigd. En onder meer CDA, PvdA, GroenLinks en D66 maken zich grote zorgen over de gevolgen van die bezuinigingen op de kinderopvang. Ze zijn bang dat peuterspeelzalen en crashes de deuren moeten sluiten. Tweede Kamerlid van Gent, van GroenLinks, vindt dat minister Kamp doof en blind is voor alle signalen uit de samenleving. De Nederlandse mededingingsautoriteit wil dat makelaarsvereniging NVM meer op afstand komt te staan van de huizenzijde Funda. Funda is eigendom van de NVM en aangesloten makelaars kunnen op die site hun huizen aanbieden. Sinds een paar jaar kunnen ook andere makelaars hun huizen aanbieden, maar dan moeten ze meer betalen en de huizen staan lager in de zoeklijstjes. Barbara van der Rest van de mededingingsautoriteit, waarom moet de NVM die site afstaan? ...grote positie die Funda in de loop der jaren heeft weten op te bouwen. En natuurlijk hebben ze daar geld in geïnvesteerd... ...maar daar hebben ze de afgelopen jaren ook heel veel profijt van gehad. Ook van de niet nvm makelaars die op die site uh, adverteren... ...en dus mede de omzet bepalen die de NVM daarmee binnenhaalt. En wat wij nu zien, juist omdat die site zo groot is... Eh, dat er niet een NVM-makelaar de, de dupe van dreigt te worden. Meneer Kimman, u bent van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. U voelt daar niet voor van die tik op de vingers van de NMA, eh, begrijp ik. Funda is gewoon nvm.nl. Wij hebben het Funda genoemd, net zoals uh, Albert Heijn haar uh, magazine Alle Handen noemt. Wij hebben dat met dubbeltjes, kwartjes en met miljoenen euro's groot gemaakt... en daardoor een bepaalde positie gekregen. Het is de site van ja. onze leden... ...andere leden of andere brancheorganisaties... ...wil dolgraag haar aanbod erop zetten. Nou, dat, uh, dat kan. En, uh, maar het dat, blijft uh, NVM, zegt het Dat gebeurt richting? dan op een, uh, op een lagere plaats dan uh, de NVM doet. Dat is net zoals hetzelfde als ik met de... Met de KLM-vliegt. Mijn broer vliegt heel veel en die krijgt die, die, uh, die ruimere stoel altijd gratis aangeboden. En ik moet daar gewoon 70 euro voor betalen. En mijn partner die zit ongeveer tussenin en die betaalt 50 euro. En daar is helemaal niks mis mee. Mevrouw van de Rest, de NVM blijft uh, het liefst Funda uh, in eigen uh, hand houden. Uh, hoe denkt u uh, ja, meer verzelfstandiging van Funda toch te kunnen afdwingen? Daar wil ik nu niet op vooruitlopen. lopen. Kijk, we leggen het eerst terug uh, bij de markt zelf om daarover na te denken. Maar uh, ja, mocht dat niet gebeuren, dan gaan we ons beraden op mogelijke vervolgstappen. In de laatste spreker was dus Barbara van de Rest van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Als stomdromke jongeren in het ziekenhuis belanden, moeten ze zelf de kosten betalen. Met dat idee komt de baas van het medisch spectrum Twente in Enschede vandaag. Verslaggever Martijn van der Zanden. Ja! Zuipen tot je erbij neervalt. Letterlijk. Het komt steeds meer voor. Toename aantal jonge coma zuipers. In 2010 waren er bijna 700 jongeren die een acute alcoholvergiftiging hadden. En dat kost geld, zegt de baas van het medisch spectrum Twente in Enschede. Als het een beetje meevalt, dan ben je toch een paar honderd euro kwijt. Maar zodra je op een bewaakt bed ligt, gaat het om duizenden euro's. En nou zegt u, betaal die kosten maar lekker zelf. Je doet het jezelf aan. Het is niet een risico. Het is niet een kans op iets. Nee, je drinkt omdat je uh, dronken wil worden. En als je dat zo bewust doet, dan zeg ik, dan moet je er ook maar zelf uh, aan betalen. Maar dan zou je natuurlijk ook af kunnen vragen, ja, waar ligt die grens? Want als ik mijn hele leven lang rook, dan loop ik ook kans om iets te doen en dat. Ja, om iets te krijgen. En dat weet ik ook. Ik ben uh, mijn leven lang cardioloog geweest. En ik, ik weet dat roken slecht is. Toch is het uiteindelijk maar 7% die uiteindelijk daar acuut een infarct of iets anders van uh, krijgen. Dat is niet zo één op één op elkaar nee, te leggen. Je, en bovendien ga ik ook niet roken om een hartinfarct te krijgen. Terwijl ik hier wel mensen zie die gaan drinken om dan dat coma uh, te, te bereiken. Wat ze dan zo, uh, zo spannend vinden. Als ouders denken van het, dat moet ik zelf gaan betalen. Dan ja, dat kan het natuurlijk ook gevaarlijke... Situatie opleveren door ze inderdaad toch thuis te houden. Ja, ik ben dus niet van de afdeling om overal uitzonderingen voor te verzinnen waarom je uiteindelijk geen beleid kunt voeren. Ik vind dat hier gewoon een misstand is. En die misstand moet gewoon aan de wortel uh, aan, aan worden gepakt. dat betekent dat je de, de mensen die het doen, of hun ouders of verantwoordelijken, die moet je erop uh, aanspreken. En daarnaast kun je nog praten over alcoholreclame, over wat de overheid moet doen en zo. Dit zijn de gebruikers die je nu een keer wil, uh, wil pakken. En ook zorgverzekeraar Mensis ziet dat plan wel zitten. Maar de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is niet enthousiast. Ook al ziet de voorzitter van de Raad, Rien Meijerink, wel dat er wat moet gebeuren. Nee, ik vind het helemaal niet zo'n goed plan. Uh, op, dus echt beslissen in de zin van dat als mensen binnenkomen bij de hulp van nou, dit moet je maar mooi zelf betalen...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 De Raad voor de Volksgezondheid heeft ook regelmatig uh, aangegeven... dat je wel prikkels moet afgeven voor een gezonder gedrag van mensen. Uh, en daar ook allerlei suggesties voor gedaan. Maar ik vind deze suggestie op dit moment eigenlijk uh, echt een brug te ver. Minister Schippers wil niet op het plan reageren. Haar woordvoerder verwijst naar een conferentie... die binnenkort wordt gehouden over het terugdringen... van de maatschappelijke kosten van alcoholmisbruik. De minister benadrukt dat ze 6 miljoen euro heeft uitgetrokken... voor een campagne in de sociale media... Om Weerbaar te maken tegen alcoholmisbruik, het heeft ermee te maken dat het bedrijf waar het hier om gaat verantwoordelijk is voor vrijwel alle betalingen. We gaan wat anders doen. Over China gaan we het hebben. China heeft de Syrische president Assad laten weten dat het geweld in Syrië onmiddellijk moet stoppen. China wil ook dat president Assad meewerkt met de Verenigde Naties en het Rode Kruis, zodat die hulpverleners en goederen kunnen sturen naar gebieden waar wordt gevochten. Afgelopen weekend kwam Peking al met een zespuntenplan... waarin Assad en de opstandelingen werden opgeroepen... om te stoppen met vechten en om noodhulp toe te staan. Personeel van betalingsbedrijf Equens mag niet staken. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. FNV-bondgenoten wilden dat het personeel van Equens zou gaan staken... omdat de cao-onderhandelingen waren vastgelopen. En klanten zouden volgens de vakbond dan niks merken van de actie. Maar de rechtbank denkt er dus anders over. Het heeft ermee te maken dat het bedrijf waar het hier om gaat verantwoordelijk is voor vrijwel alle betalingen in Nederland. U moet dan denken aan uh, girale betalingen, incasso's, pintransacties. En op het moment dat er gestaakt wordt in dit bedrijf kunnen uh, gevolgen heel groot zijn omdat de continuïteit van, van het betalingsverkeer dan in gevaar kan komen.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 In Groningen zijn twee jongens van 9 en 10 aangehouden voor joyriding. Ze hadden bij een geparkeerde auto de sleutel gevonden... en ze besloten een ritje te gaan maken, zegt de politie. Jongens reden zo'n 20 meter met de auto. En dat ging dan onder meer door een voortuin. En ze kwamen in het gras ergens tot stilstand. Volgens de Groningse politie had het slecht kunnen aflopen. Sport. Trainers in het betaald voetbal mogen tijdens een wedstrijd... niet meer naar de catacomben om dan televisiebeelden te bekijken. Volgens de KNVB schrijven de regels voor... dat ze alleen bij bijzondere omstandigheden van de bank mogen. En daar valt het bekijken van beelden niet onder. De bond had bij de FIFA om een, een nadere uitleg van de regels gevraagd. Nadat Twente-trainer Steve McLaren naar de catacomben was gelopen... om te kijken of de scheidsrechter wel een juiste beslissing had genomen. Het Russische Formule 1-team Marussia heeft een vrouwelijke testrijder aangetrokken. Het is de 32-jarige Spaanse Maria de Viotta. Formule 1-verslaggever Ronald van Dam, wie is dat, die Maria de Viotta? Ja, dat is een goede vraag. Die stel ik mijzelf ook. Ik heb eigenlijk nog nooit eerlijk gezegd van haar gehoord. Uh, ze reist al tien jaar. Uh, daarvoor heeft ze gekart. En haar beste prestatie tot nu toe in haar carrière... was een uh, podiumplek in de Spaanse Formule 3. En de laatste paar jaar heeft ze in een beetje de obscure klasse... de Super League-formula gereden, ja... Geen hoogvlieger als uh, coureur. Ik denk uh, dat het vooral een, een publiciteitsstunt is van dit uh, Formule 1-team. Zijn er eigenlijk meer vrouwen in, die, in de Formule 1? Ja, uh, nou, de laatste keer was het Catherine Legg... die uh, vijf jaar geleden voor uh, Minardi uh, een keer mogen testen. En de meest succesvolle uh, vrouw in de Formule 1 die we hebben gehad... was in 1975 Lella Lombardi uit Italië. Die werd nog een keer zesde in de Grand Prix van Spanje... en heeft dus een WK-punt gescoord. En zij reed in totaal 12 Grand Prix in de Formule 1 maar, het komt niet vaak voor. Het is echt een, een zeldzaamheid in deze sport van, van macho's. Ja, ja, macho's, ja. Die dames ja. staan er meestal naast, hè. Goed, nou, dus deze Spaanse uh, mevrouw in de Formule 1 bij Marussia. Wat ja. is dat eigenlijk voor een team? Ja, dat was uh, twee jaar geleden het team van de steenrijke uh, Richard Branson... van Virgin, die we natuurlijk allemaal wel kennen. En die heeft toen eigenlijk zijn team verkocht aan uh, de Russische sportwagenfabrikant Marussia. Dat moet je een beetje vergelijken met uh, wat spijker voor Nederland is... En uh, nu heet het team ook Marussia F1. Uh, ja, wordt dus geleid door de ste steenrijke Rus, Nicolai uh, Fomenko. Ja, staat aan de achterhoede helemaal achteraan uh, aan de pitlane. Uh, hebben één keer de veertiende plek gehaald afgelopen, uh, afgelopen seizoen. Dat is de beste prestatie van het team. En ja, goed, dat blijven ze ook voorlopig. Als je niet meer uh, geld erin kunt, uh, kunt investeren... dan kom je niet vooraan daar waar McLaren en Ferrari zijn. Dus een uh, <laughs> beetje, beetje dobberen achterin. Nou, dankzij deze mevrouw hebben we toch weer van de gehoord. Ronald van Dam, dankjewel. Het is 13 over 12 over 1 geworden. We gaan naar de AWB. Nou Dennis mooi. Ja, de goedemiddag. Ik begin met goed nieuws. Want de A12 bij Utrecht is in de richting van Arnhem weer open. De weg is een tijd lang dicht geweest door een ernstig ongeluk vanochtend. Nou, de weg is nu dus weer vrij. Er staat nog wel een korte 2 kilometer file. De A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn tussen Bunschoten en Barneveld... over 6 kilometer aansluiten door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En op de A28 Utrecht-Amersfoort staat eerst bij knooppunt weer 2 kilometer. En een stukje verderop tussen en amersfoort 4 kilometer. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De optimisme in Griekenland groeit over de Europese deal met de banken. Coma-zuipers zijn een probleem op de eerste hulp... zegt ook de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Maar je kunt ze niet weigeren. En minister Spies van Binnenlandse Zaken is niet blij met een huurverhoging bij Vestia. Ze vindt het ongelukkig dat de woningcorporatie... huurders eerst heeft toegezegd dat de huren niet omhoog gaan. Terwijl er nu een plan ligt om dat voor huishoudens... met een inkomen boven de 43.000 euro toch te gaan doen. Dat was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen weer de NCRV met lunch.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 Geld lenen kost geld. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een op de vijf ouders is minder gaan werken om zelf de kinderen te kunnen opvangen. Dat blijkt uit onderzoek van de FNV. Tegelijk leggen steeds meer kindercrashes het loodje. Een werklunch zometeen met de voorzitter van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. En na half twee is het Stand.nl. De stelling dan, jonge coma-zuipers moeten zelf de ziekenhuisrekening betalen. Dat vindt Herre Kingma. Dat is de baas bij het medisch spectrum Twente in Enschede. En ook uh, een van de grote verzekeraars van ons land, Mensis, is het met hem eens. Kingma vindt dat er nog steeds te veel jongeren worden opgenomen door voor overmatig alcoholgebruik. En denkt dat daar flink op bezuinigd kan worden als die coma-zuipers zelf de behandeling betalen. Daarom onze stelling en we zijn benieuwd naar u eens of oneens. Jonge coma-zuipers moeten zelf de ziekenhuisrekening betalen.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 Maar eerst gaan we contact zoeken met Kunduz. De Nederlandse politietrainers daar Die zijn weer voorzichtig aan begonnen met hun werk. Dat lag even stil na de storm van protesten in Afghanistan... na het per ongeluk verbranden van Korans door het Amerikaanse leger. Aan de telefoon is majoor Luit de Ridder. Hij is commandant van de eenheid daar in Kunduz. Dag meneer de Ridder. Goedemiddag. En hoe is de sfeer daar bij jullie op dit moment? De sfeer gaat uh, steeds beter worden... want uh, de situatie van vorige week uh, die is uh, steeds minder ernstig geworden... Dus uh... Wij zijn van plan om dit te gaan werken. Ook. Hoe bent u de afgelopen dagen uh, doorgekomen? Wat, wat hebt u gedaan? Wij hebben uh, de training op de trainingskamp wij gewoon voort kunnen zetten. Dat was geen probleem. Alleen het mentoren in de stad Kunduz, dat was hebben we stil moeten leggen. Vanwege het gevaar? Vanwege de onrust uh, bij de lokale bevolking. En, en wat hebt u daar concreet van gemerkt, uh, daar in Koendoes... Nou, als wij de stad in waren, dan uh, was de bevolking niet zo aardig tegen ons. Uh, en dat uh, konden wij merken door uh, eigenlijk geen blijde gezichten. En uh, er werden ook wel stenen naar onze auto gegooid. Ja, terwijl, terwijl u natuurlijk uh, ja, Nederlanders bent, maar u wordt dan toch gezien kennelijk als, als de vrienden van de Amerikanen in dit geval. Nou, dat is een goed punt. Uh, er wordt wel gekeken naar de voertuigen en die lijken op elkaar. Dus mensen maken een moeilijk onderscheid tussen Nederlanders. Wellicht uh, uh, de Amerikanen. Maar zoals er nu voor staat, zijn we zijn vanuit de stad in en de sfeer is een stuk beter. Ja. Neem, neemt u eigenlijk zo'n beslissing? Uh, wij laten ons leiden door de lokale autoriteiten. En uh, die bellen wij en die spreken wij en die geven ons aan of het wel verantwoord is om de stad te gaan. Ja, en, en, en kennelijk is dat nu weer, uh, is dat nu weer uh, makkelijker te doen. Um, ja, toch, toch blijft dat natuurlijk. Toch, uh, want, want hoe kan dat dat, dat dan in zo'n korte tijd uh, toch weer ineens omslaat? Dat ze, dat ze vandaag dus wel weer normaal tegen jullie doen? Ja, dat, uh, dat weten wij niet. Uh, wat wij doen, we gaan stap voor stap naar buiten. We vragen over tijd uh, of het kan. We rijden wel rond, dat, dat is gewoon verantwoord. En dan uh, hebben wij de beslissing uh, of hij wel of niet buiten. Gaat. Hoe is het met de mensen die getraind uh, moeten worden? Want ik kan me ook voorstellen dat die ook wel. Uh, ja... Een beetje schrik, schrik hebben gekregen. Doen u het de Afghanen of doen u het de Nederlanders? Nee, ik bedoel inderdaad de Afghanen. Ja, de Afghanen, die, daar hebben wij gesprekken mee gevoerd. Die waren ook wel boos en die waren verheugd gesteld. En daar hebben wij gesprekken mee gevoerd en hoe wij tegen tegenaan keken. En uh, dat pakken wij nu weer op. En uh, dan gaan wij weer de stad in. Nou is gisteren bekend geworden dat de missie in Kunduz niet wordt uitgebreid. Hè? Terwijl dat oorspronkelijk uh, wel het plan was. Hoe is daarop gereageerd? Daar hebben wij geen reactie over gehad. Uh, we hebben helemaal niet over gesproken. Is, is er niet over gesproken of mag u daar niks over zeggen? Nee, dat is ook niet, dat is ook niet uh, bekend bij de Afghanen. En uh, wij hebben er geen sprake van dat. Nee, zij weten nog van niks. Uh, dat weet ik niet. Uh, nee, dat is mij niet bekend. Nee. Goed, um, u gaat weer uh, mondjesmaat gewoon aan het werk. In ieder geval ook weer buiten de, buiten de poort. Uh, ik wens u alle succes bij en uh, voorzichtig. Ja, we gaan een lichtjes uh, aan wij stad voor stad verder. En uh, zoals we nu voorstaan, hebben we er alle vertrouwen in. Dank u wel, major Luiterrid, commandant van de eenheid daar in Kunduz... die dus Afghaanse agenten trainen. De Tweede Kamer is net klaar met het debat over de bezuinigingen in de kinderopvang. Ouders moeten meer betalen om hun kind bij een crash onder te brengen. Sommige ouders kiezen daarom voor alternatieven. Volgens de FNV is één op de vijf ouders minder gaan werken. Het gevolg daarvan is dat steeds meer kinderdagverblijven hun deuren moeten sluiten. Charles Jellesma is voorzitter van Boink. dat is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Dag meneer Jellesma, goedemiddag. goedemiddag. U bent in de buurt van de Tweede Kamer, u bent voor ons even naar de studio gelopen daar om dit gesprek te voeren. U bent dat bij dat debat geweest. Ik begrijp dat minister Kamp daar nog eens een keer heeft gezegd van dat hij niet kan garanderen dat er misschien niet nog meer op de kinderopvang zal worden bezuinigd. We weten allemaal dat de heren en één dame in het katshuis zitten met hun lijstjes. Schrok u daarvan? Nee, ik uh, had natuurlijk ook in de kranten gezien... dat het op de lijstjes voorkwam van bezuinigingen. Ik zou het verschrikkelijk vinden. Ik bedoel, er is al een ongelooflijke uh, bezuinigingsslag... heeft in, uh, in de kinderopvang. En in 2013 is nog een volgende bezuiniging gepland. Dus nog los van wat er in het katshuis gebeurt. Hebt u nog iets uh, optimistisch kunnen horen daar tijdens het debat... of was het alleen maar ellende? Nou ja, kijk, Kamp zegt, als je zegt van er is uitval... dan zegt hij, ja, misschien nog steeds groei. Maar dat één sluit het allemaal niet uit. Mensen die in de kinderopvang zitten... Uh, die het niet langer kunnen betalen, die, uh, die gaan weg. Hè? Die zoeken alternatieven, gaan minder werken... en stoppen misschien zelfs met werken. Maar dat neemt niet weg dat het van onderaf en natuurlijk nog steeds aangroeien is. Want mensen die nu beginnen te werken en kinderen krijgen... hebben geen alternatief dan gebruik te maken van kinderopvang. Dus die kinderopvang is als het ware nog lang niet uitgegroeid. Maar dat laat absoluut onverlaat dat er heel veel mensen op dit moment zeggen van ja, het wordt veel te duur. Ja. En zeker mensen met lage inkomens. En wat vooral dat in achterstandswijken... Hè, wijken met mensen met lage inkomens, kinderdagverblijven... nu echt heel snel leeglopen, dat is gewoon een heel slechte, hele slechte zaak. En, en wat gebeurt, hoe, gaan ze dat, hoe lossen die mensen dat dan op? Opa en oma worden vaker ingezet of zo? Nou ja, als, als die er zijn... Kijk, niet iedereen heeft zijn opa en oma natuurlijk gezellig in de buurt zitten. Dat is natuurlijk een, een mooi verhaal, maar zo is Nederland niet meer georganiseerd. Dus het komt erop neer dat mensen minder gaan werken. Dat de stress toeneemt, omdat je allerlei arrangementen moet gaan doen... Maar ook dat mensen gewoon zeggen, nou ja, ik vind het niet meer de moeite waard. En helemaal stoppen. En nou, dat is natuurlijk een hele slechte zaak. Kinderdagverblijven verblijven leggen in het loodje. Het AD kwam van de week met een, een aantal van dertien. Maar uh, nou ja, als het altijd zo doorgaat, zullen dat er meer zijn. Um, uh, ja, er zijn ook uh, alternatieven. Uh, sommige crashes, u zei dat al, uh, die, uh, die, die gaan juist nu juist open hè, in deze tijd. Ja, maar, dat, maar dat is een beetje de varkenscyclus, hè? Uh, laten we alsjeblieft het succes van de kantorenmarkt... niet laten afhangen van het feit dat er nog steeds nieuwe kantoren worden gebouwd. En dat is in de kinderopvang ook zo. Hè. Mensen zijn twee, drie jaar bezig met het opzetten van een kinderdagverblijf... en openen dan nog. Dat zegt helemaal niks. Kindplaats zegt niks. Het gaat om het gebruik. Ja, okay. Ook dat stijgt nog een klein beetje. Maar nogmaals... Ieder jaar weer he, komen er 100.000 kinderen in Nederland bij. En een groot deel daarvan hebben werkende ouders... en die maken gebruik van kinderopvang. Dus dat zegt op zich helemaal niets nee. dat er nog lichte stijging is. Nee. Oké, okay, nou, ik, het was eigenlijk mijn bedoeling om een soort inleiding te doen... want we hebben een Sorry. kleine reportage gemaakt. Nee, maar het is goed dat u dat zegt. We, we gaan er zometeen zeker ook over doorpraten. Uh, sommige crashes redden het dus niet, andere gaan juist open, zei ik al. Onze verslaggever Ingrid Koning ging er bij eentje langs. Kom, hou we samen de schoentjes aan. Zal ik de deur voor je open doen? Stap, stap naar buiten. De kindjes krijgen de schoenen aan en ze gaan zo naar buiten. En uh, we zijn nu bij Anne Roos Kinderdagverblijf in, uh, in Utrecht. En het ziet hier echt spik en span uit. Het is helemaal nieuw. Het is, uh, we zijn sinds 1 december open. Het is heerlijk werken in een mooie omgeving natuurlijk. Jullie zijn dus onlangs opengegaan, terwijl je eigenlijk alleen maar hoort dat crashes sluiten. Uh, ja, het is een onderneming. Dus je moet ondernemen. Uh, de economie heeft een bepaalde curve. En helaas voor de kinderopvang, ga die naar beneden. Maar dat betekent niet dat je niks moet doen. Dan moet je harder werken, leuke dingen verzinnen... zodat de ouders voor jou kiezen. En ik zag, toen ik aankwam, Marijn... dat jullie al onderscheiden van andere crashes... want jullie hebben een groot bord bij de voordeur staan. Papa- en mama-dag, uurtje opvang, hier kan je terecht. Leuk, hè? Ja, dat is uh, een van de manieren om ouders te benaderen... om goed aan te sluiten bij de markt van nu... Um, aan woensdag en vrijdag zijn typische papa- en mama-dagen. Ouders zorgen daar zelf voor hun kinderen. Uh, maar alle werkende ouders die weten dat je soms nog net even dat dingetje moet doen. Even nog een conference call of nog een vergadering of nog boodschappen doen. En op dat uh, moment kan je kind bij ons komen spelen. Dan kan jij rustig je zaken doen. En de rest van de dag ben je heerlijk ontspannen met je kind bezig. En dan betaal je ook alleen maar voor die ene uur, niet je, voor de hele dag? Je betaalt alleen voor dat ene uurtje. Iets waar ik ouders ook vaak over hoor klagen is dat ze bij een kinderdagverblijf minimaal twee dagen moeten afnemen. En hoe is dat bij jullie? Bij ons uh, is er minimale afname van één dag. Maar het argument van kinderdagverblijf is dan heel vaak van ja, uh, dan kan een kind zich niet hechten. Het moet minimaal twee zijn. Is dat dan onzin? Het ene kind is het andere kind niet. Um, en ik denk dat ouders dat zelf kunnen uh, bepalen. Dat hoeven wij niet voor ze in te vullen. Um, wij doen minimale... Uh, afname van één dag, uh, omdat we op dagopvang gericht zijn. Vanwege de stijgende kosten in de kinderopvang... is het voor veel ouders toch de reden om een, een alternatief te gaan zoeken... bijvoorbeeld uh, zorg bij opa en oma neerleggen. Merkt u dat ook? Ja, dat merken wij zeker. Dat vinden wij uh, heel erg logisch. Het is economische crisis, je gebruikt de resources die je hebt. Hoe wij daarop inspelen is met flexibiliteit... als oma en opa een dagje niet kunnen... Of ze gaan op vakantie, dan is je, je kind hier zeker welkom als wij dat kunnen faciliteren. En ik zie dat het wel goed loopt. Want ik zie behoorlijk wat mandjes gevuld van de kinderen. Met... Ja, leuk, hè? Ja, het is spannend. Het is spannend. Maar uh, de ouders die hier hun kind brengen, die zijn tevreden. De mond-op-mond -mond reclame, die begint voor ons te werken. En uh, nou ja, ik denk dat we goed bezig zijn. Verslaggever Ingrid Koning in gesprek met Merjen Kruidenhof... van Kinderdagverblijf Anne Roos. Gjald Jellesma van Boink heeft meegeluisterd. Is dit nou een beetje de crash van de toekomst? Nou, dat, dat werkt niet. Ik weet wel dat Utrecht natuurlijk ongeveer de allerbeste plek is... om een kinderdagverblijf in Nijl te openen. Er boomt nog steeds de economie in redelijke mate. En er zijn nog steeds uh, grote wachtlijsten. Ik, uh, waar het gaat om uh, flexibele opvang... moet ik wel zeggen dat uh, er geen enkele wetenschapper is... die uh, beweert dat uh, het goed is om kinderen... op heel veel verschillende plekken op te vangen. Het heeft ook met de leeftijd van kinderen te maken, jonge kinderen... He, die hecht zich hoger dan twee of drie mensen, dus daar zijn allerlei rapporten over. Dus ik denk dat we daar wel voorzichtig mee moeten zijn. Mm. Maar het idee van dat uurtje op die papa -dag, Ja, je kan inderdaad zeker op het moment dat je toch onverwachts even weg moet. en je zit met je kind omhoog is natuurlijk best prettig als er zo'n voorziening is. Dat vind ik flexibel, dat vind ik op een slimme oh. manier flexibel zijn. Maar de toekomst, nee, ik denk dat de toekomst is uiteindelijk dat net als in landen om ons heen. kinderen gewoon meerdere ja. dagen naar de kinderopvang zullen gaan. Maar u denkt dus niet dat die, die crashes er zelf ook nog iets aan kunnen doen. door inderdaad uh, ja, zo goed mogelijk in te spelen op de vraag? Ja, natuurlijk wel. Kijk, hier hoor je heel duidelijk een ondernemer. En het feit dat zij mogelijkheden biedt en geen uren te veel in rekening brengt, natuurlijk is dat een goede zaak. Maar uh, dat neemt niet weg dat uh, als je in een kiezer start, dat je nog soms, hè, omdat je gewoon heel goed en nieuw bent en op een goede plek start, van laten we dat laatst ook vooral niet vergeten. Kijk, als deze mevrouw uh, opengaat uh, in de wat mindere wijk in Utrecht, dan wil ik nog even zien of het ook zo makkelijk gaat. Maar goed, in crisis is er altijd mogelijkheid voor mensen om te starten. Nou. Maar het algemene beeld kantelt daarmee niet. Nou. Ja, we, we horen af en toe horrorverhalen verhalen. Een collega van mij die was laatst bij de Ikea. En die ziet daar dan iemand werken op zijn laptop. Uh, ja, die, die kan blijkbaar zijn werk gewoon op, uh, op afstand doen. En het kind speelt dan een beetje in de ballenbak. Is, is, dat, het, uh, is dat de toekomst? Nou, dat zou ik wel een hele treurige toekomst vinden. Kijk, Nederland moet er gewoon aan wennen. En dat heeft Kamp overigens wel goede dingen over gezegd tijdens het AO. Hè. Die heeft uh, ook een beetje genuanceerd. Datgene wat toch wel uh, erg kort door de bocht het CPB is beweerd over de relatie... Tussen, tussen geld en, en, en kinderopvang en, en, en arbeidsparticipatie. Nee, uiteindelijk gaan wij gewoon uh, naar dezelfde situatie toe als land om ons Heen... met een heleboel kinderen voor een heleboel dagen in de kinderopvang. En wat er in de marge gebeurt uh, en dat het met hort en stoten gaat... dat is heel vervelend voor ouders die er nu mee te maken hebben. Maar wij zijn ervan overtuigd dat het beeld met één kant op kan gaan... omdat Nederland op dit gebied echt het wiel niet gaat uitvinden. Nee. En er zijn ook initiatieven, ik geloof ook dat dat in Utrecht speelt... Hè, dat de ouders zelf een crash zijn begonnen. Oh, heel lang, he. Omdat dat, dat zijn... de loonkosten dan uitspaart? Nou, dat zijn de oude maar Die bestaan al twintig jaar hoor, maar dat is wel heel klein. Want ja, het is natuurlijk toch een beetje een tegenspraak... dat je en wil werken en tegelijkertijd het kinderen wil passen. Dus he, dat is een beetje vreemd. Maar goed, ze doen dat. En uh, dat gaat volle tevredenheid. En dat, zoals ik al zei, dat is een enkele tientallen jaren. Dus ja. Hoe ziet u de toekomst nou van de kinderdagverblijven? En met name ook dat van de ouders dan? Nou, ik ben ervan overtuigd dat de economie gewoon gaat afdwingen... Uh, dat uh, de kinderopvang weer meer betaalbaar wordt. Hè. Uh, Kamp had het over Duitsland. Nou, toevallig is het zo dat het in Duitsland toch vijf keer zo goedkoop is... om je kind naar de kinderopvang te brengen dan naar Nederland. En dat is een land waar wij op dit moment graag naar kijken. Dus deze bezuiniging zal ongetwijfeld op een gegeven moment weer teruggedraaid moeten worden. Eh, omdat het noodzakelijk is. Het is alleen zo jammer dat als je een goede capaciteit hebt opgebouwd, eh, dat je dat vernietigt. En wat ik ook jammer vind, is dat we die extra kans, die goede kinderopvang biedt... om kinderen op een hele goede manier voor te bereiden op school. Daar maken we veel te weinig gebruik van. Want dat levert namelijk ook heel veel geld op. Geld Jelisma van Boink, dank u wel. Het is vandaag Wereldvrouwendag, dat hebben we al een paar keer gezegd. Dus heeft Hedy Dancona, die we deze week volgen in haar werkweek... heeft daar natuurlijk ook is daar heel druk mee. Ze is hard bezig om kanttekeningen te plaatsen bij de Annie Romein Verschoorlezing... die Marjolein Februari vanavond gaat houden. Februari stelt dat vrouwen te veel over één kam worden geschoren... en dat ze zich meer als individu moeten presenteren. Hedy Dancona oefent alvast haar weerwoord. Als je denkt aan bevrijden, dan kan dat als vrouw niet alleen aan de keukentafel of samen met die man. Dan moet je je als vrouwen teweerstellen en zeggen, dit zijn onze eisen, zoals we dat gedaan hebben. En een heleboel van die eisen zijn ook gelukt en ingewilligd. Dus dat is één kant. Die probeert te bekritiseren in het verhaal van Marjolein februari nou, Morgen hoort u wat Hedine Koonen nog meer doet op deze Wereldvrouwendag. Zometeen de stelling in stand.nl. Jonge coma zuigers moeten zelf de ziekenhuisrekening betalen. We zijn benieuwd of u daarmee eens bent of mee oneens. Eerst is hier Julie Stubbenitski. Radio 1, het NOS-journaal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 In Brabant zijn bij een grote politieactie tegen hennep 19 mensen opgepakt. In elf gemeenten werden in totaal 16 hennepkwekerijen en twee drogerijen ontdekt. De politie nam hennep in beslag ter waarde van ruim 500.000 euro. In Griekenland groeit het optimisme over de grote obligatieruil met de banken. Voor 9 uur vanavond moeten banken en investeerders aangeven... of ze akkoord gaan met het kwijtschelden van meer dan 100 miljard euro aan Griekse schulden. Europa en het IMF willen Griekenland alleen verder helpen als de banken ook meebetalen. En die lijken dat dus ook te gaan doen. En FC Twente-trainer Steve McLaren mag van de KNVB tijdens wedstrijden niet meer de katakombe in... om daar herhalingen van televisiebeelden te bekijken. De Engelse trainer loopt geregeld na een overtreding even weg... om te kijken of de scheidsrechter een juiste beslissing heeft genomen. Maar volgens de FIFA moeten trainers binnen de zone van de dugout blijven. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn staat tussen Hoevelaak en Barneveld 2 kilometer. En op de A4 naar Amsterdam bij Dorp 4. A28 vanuit Utrecht naar Zwolle tussen Den Dolder en Nieuwleuzen. Of Leusden, 9 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Jongeren die door coma in het ziekenhuis belanden, moeten zelf de rekening van hun behandeling betalen. Dat zegt Herre Kingma, de bestuursvoorzitter van het medisch spectrum Twente in Enschede. Kingma vindt het absurd dat de gemeenschap opdraait voor de kosten van ziekenhuisopnames van comazuikers. Heeft Kingma hier een punt? Als die coma als straf de ziekenhuisrekening zelf wil laten betalen of is het hek van de Dam? omdat iedereen wel eens dingen doet die niet zo gezond zijn. Ik ga erover doorpraten met Siska Joldersma, Tweede Kamerlid voor het CDA. Dag, mevrouw Joldersma. Goeiedag. Drie keuzes aan het begin altijd. Kort antwoord ja of nee. Hier komen de keuzes. Ouders van coma-zuipers moeten hard worden aangepakt. Eens, ja. Alcohol is al duur genoeg. Om nou ook nog een keer de ziekenhuisrekening te betalen gaat wat ver. Nou, niet in combinatie met de alcohol, dus uh, dan nee. Nee. Uh, ja, nee, had ik. En dan, uh, coma-zuipers moeten met hun ouders verplicht op cursus. ja. Goed zo. Nou, dat is duidelijk. Dan zometeen gaan wij doorpraten over die stelling. Uh, dan zeg ik tegen onze luisteraars, we zijn ook benieuwd uh, waar u, uh, het, uh, nou, wat u ervan vindt. Of u het mee eens bent of mee oneens. Jonge coma zuigers moeten zelf de ziekenhuisrekening betalen. SMS naar 7070. Als u daar een mening over hebt, kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. Kunt u misschien ook in onze uitzending komen om die mening een beetje te onderbouwen. U mag stemmen op de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doet, het dan met hekje standpunt. Jonge coma-zuipers moeten zelf de ziekenhuisrekening betalen, mevrouw Maar Wat zegt u dan, eens of oneens? Nee, dan zeg ik uh, oneens. Kijk, je kunt wel... Uh, als je dat in eerste instantie hoort, dan denk je van... Ja, het is eigenlijk belachelijk dat we al die ambulancekosten kosten... en dan komen die kinderen in het ziekenhuis puur omdat ze gedronken hebben... kun je eigenlijk die kinderen toerekenen, hadden ze maar niet moeten drinken. Maar we hebben het hier wel over kinderen... En het is best gevaarlijk, het is niet voor niks dat we het over coma-zuipers hebben, als je die alcoholvergiftiging hebt. Dus daar is gewoon een medische noodzaak, heel vaak, om ze via de ambulance naar het ziekenhuis te brengen. Ja, en als straks gaat gebeuren dat ze op een feestje zeggen van, nou we laten hem maar liggen, omdat die ambulance rekening uh, ons te duur is, dan denk ik zijn we echt op het verkeerde pad bezig. Ja. Dus dat risico willen wij gewoon met kinderen niet lopen. Maar goed, ze hoeven het toch niet vooraf te betalen? Zo van, uh, bedoel, nee, met het pet rond de... van, uh, nou, kunnen we Jan of Klaas naar, naar het ziekenhuis laten brengen? Ik, bedoel, ik neem het eraan dat je op zo'n moment laat je iemand brengen... en dan achteraf zegt je, ja, nou, dit is zo'n verantwoord gedrag, betaal het maar lekker zelf. Ja, maar dat gaat natuurlijk in zo'n groep jongeren gaat het heel gauw rond van... oh, dat gaat ons 500 op 1000 euro kosten. Nou, daar kunnen we wel heel veel pilsjes van drinken als je dat straks moet gaan gebeuren. En dan bellen ze minder gauw de ambulance. En ik wil die ris dat risico gewoon met kinderen niet lopen. Nee, uh, kunt u zich helemaal niks voorstellen bij de verzuchting van meneer Kimma... de, de baas daar uh, in Enschede? Nou, ik kan me er heel veel bij voorstellen. Het was ook onze eerste, zelf ook onze eerste verzuchting. En überhaupt vind ik van... Kijk, deze minister zegt ook, uh, onze minister van Volksgezondheid... Van, mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid. Maar toen heb ik haar tegen haar gezegd van ja... en wat doe je dan als ze ongezond gedrag gaan vertonen? Dan vind ik wel dat je die mensen ook mag aanpakken. Maar ik denk dat er andere manieren zijn dan om mensen dat uh, via geld te doen... Bijvoorbeeld wat er bij die coma is gebeurt uh, nu. Die komen in zo'n ziekenhuis. Die worden soms geconfronteerd met hun eigen kots. Die worden geconfronteerd met, soms met ouders die beelden hebben gemaakt... van hoe hun kind daar heel ontremd gedrag uh, vertoonde. Ze worden gaan op kussens op gestuurd... Als het nog een keer gebeurt, dan wordt het bij de kindermishandeling aangegeven. Dus ik denk dat er genoeg manieren zijn om met name als het om kinderen gaat... hen op de consequenties te wijzen. Maar wacht even, dus, dus het is nu zo de praktijk dat als, als je zeg maar een kind hebt... dat uh, met zo'n coma in het ziekenhuis is terechtgekomen vanwege de alcohol... Dan kan het dus zijn dat je dan een melding bij de, bij de kinderbescherming krijgt? Nou, als ouder? We hebben een benadering in Nederland gekregen... dat we overal van die alcoholpolis uh, uh, hebben. De heer Van der Lely heeft zich daar heel erg voor ingezet. Ja. En daar hebben ze als, uh, afgesproken dat als zo'n kind voor de tweede keer komt... dan doen ze een melding bij het AMK, het uh, Bureau voor Kindermishandeling. Nou, en dat schrikken die ouders toch ook wel even. Want dan denken ze, oei, ja, het is toch wel een graadje erger dan nou. ik had gedacht. En, en werken die cursussen dan? Want dat gebeurt nu al, begrijp ik. We hebben Van der Lely ook even gesproken. Ja. Ja, bij sommigen werkt het. Ook als je, hij heeft daar een prachtig boek over geschreven. Maar je ziet natuurlijk ook dat sommige jongeren... die, jongeren die dat uh, gewoon aan hun laas. En dat geldt niet alleen voor de jongeren. Dat geldt soms ook voor hun ouders. En daarom moeten we denk veel meer kijken van hoe bereiken we nou de jongeren zelf... maar ook hoe bereiken we die ouders. Want die ouders doen soms heel makkelijk over dat hun kind onder de 16 gewoon uh, flink alcohol drinkt. Of ja. die vinden het wel grappig dat hij dronken is geworden. Ja. Um, nog even op de, op de stoel van Kingma gaan zitten. Uh, die zegt ook nog van, even los van, van dat het, ja, het ziekenhuis moet daar dus mensen neerzetten natuurlijk, die, die zo'n zo kind behandelen. Maar uh, die heeft het ook over bewakers die die moet inhuren... omdat die uh, lui vaak soms helemaal door het lint gaan als ze daar ja. binnenkomen. Ja. Ja, ik, ik kan me eerlijk gezegd die, die, uh, die noodkreet van hem wel voorstellen. Ja, hoor. ik kan me de noodkreet ook voorstellen. Alleen ik denk dat zijn oplossing als het om kinderen gaat echt uh, verkeerd is. Kijk, het begint natuurlijk al aan de voordeel wat je ziet. En dat hoor ik ook van de politie. Die zeggen, ja, wij zijn bang als we dit, dat kind even weer thuis af, afleveren. We gaan toch maar de ambulance bellen. En zo kom je op... Uh, Heel veel hoge ambulancekosten, terwijl je natuurlijk ook gewoon aan het begin moet kijken van hoe kunnen we dat kind goed inschatten? Is hij nog goed genoeg om hem bij zijn ouders af te leveren of op het politiebureau? Of is het nodig dat dat via de ambulance gaat? Maar goed, ik bedoel, stel zo'n kind wordt daar binnengebracht in een ziekenhuis en uiteindelijk wordt die rekening... want ik neem dat zo'n kind heeft zelf ook ja, misschien wat zakgeld maar die kan dat toch niet betalen. Dus dan komt het automatisch bij die ouders terecht en die worden dan toch ook wakker? Ja, sommige ouders wel. En het lijkt me dus ook heel goed als al die kussens die vervolgens meneer Van der Lely aan die ouders geeft, dat ze daar ook een bijdrage aan betalen. Dat doen we ook op andere gebieden, dat mensen dat kussensgeld gewoon zelf betalen. Maar om nou direct te beginnen met die ziekenhuisrekening, ik ben toch bang dat we dan straks een kind aan de dood aan de kant van de weg hebben liggen. En dan zeggen we ook van nee, dat is niet wat wij willen. Het ja, verzeker... gaat hier wel om acute zorg. mensen is een van de grotere in, in Nederland, die is het wel eens met Kingma. Ja, en er zijn ook anderen die, bijvoorbeeld de Raad voor de Volksgezondheid, die zegt daar weer iets tegenover. En die zegt van, ja, dit gaat wel om acute hulp. Er zijn natuurlijk meer mensen die komen op de acute hulp door hun eigen stomme gedrag. Moet je daar overal van zeggen van, ja, wij gaan nu even die rekening presenteren, dan is het heel moeilijk om de grens uh, goed te stellen. U zegt eigenlijk, er zijn ook wel eens volwassenen die uh, te veel hebben Absoluut. gedronken of die heel lang al roken en longkanker Of die en roken longkanker en hebben. longkanker krijgen, ja, ja en ga je ze dan de rekening presenteren. Ja, we kunnen niet 100% altijd zeggen dat die longkanker door de roken komt. Is een ingewikkeld vraagstuk, je mag er best naar kijken, maar als het om kinderen gaat, zeggen wij van pas even goed op. Het zit gewoon in ons systeem dat we, uh, uh, iemand die niet rook betaalt ook mee voor mensen die roken, uh, in, in zijn premies en zo. Ja, je so, kunt so, het so op die solidariteit, ja. uh, nou, dat vind ik eigenlijk ook weer, ik bedoel, dat, dat hebben we in ons systeem, maar ik vind wel dat we wat verder mogen gaan in dat mensen die echt ongezond gedrag blijven vertonen en dat ze dan die kosten daarvan afwentelen op de overheid, daar heb ik ook grote moeite mee en daar wil ik best naar kijken. Maar ik zeg, bij die kinderen moet je gewoon oppassen. Mm. Het blijft natuurlijk wel de vraag hè, hoe je jongeren in, in deze leeftijd... Uh, die de vrijheid ruiken, en dat hebben we ooit allemaal mee mogen maken... Uh, uh, hoe je die dan ja, binnen de perken houdt als het gaat over alcohol en drugs. Ja, en wat heel belangrijk is, en zeker bij jongeren, is dat je gewoon heel duidelijk bent. En dat geldt niet voor ons alleen als overheid, het geldt ook voor die ouders. Ze moeten overal diezelfde boodschap hebben van onder de 16 is alcohol gewoon heel slecht voor je en voor je hersenen. Ja, en als jongeren dan boven de sessie zijn... zie ik mooie voorbeelden hoe ze dus toch in sommige gemeenten bezig zijn... om in te spelen op hoe de jongeren zelf naar alcohol kijkt... hoe ze ouders daarnaar kijken. Want sommige ouders vinden het heel normaal dat een kind dronken wordt. Mm. Of die weten dat allemaal niet. Nou, daar kun je daar gewoon je aanpak op afstemmen... en proberen die kinderen te bereiken. Want dat er zo gigantisch gezopen wordt... en dat het bovendien, als je jong bent, invloed heeft op je hersenen... dat wil niemand. Ja. U, uw collega van de PvdA, jouw bouwmeester, die, uh, is het eigenlijk met u eens. Uh, die vindt die uitlating van Kimma zelfs te bizar voor woorden... heeft ze ons uh, vanochtend gezegd. Maar zij zegt, van eigenlijk is het heel belangrijk... dat je al heel jong begint met alcoholvoorlichting. Bijvoorbeeld via verplichte voorlichting van uh, de schoolarts... aan kinderen en de ouders. Uh, wat vindt u daarvan? Nou, je kunt nooit te jong beginnen. Het begint natuurlijk al bij mensen die zwanger zijn. Dat die geen alcohol gaan drinken onder de zwangerschap, eh, tijdens de zwangerschap. Voorlichting is altijd goed, maar voorlichting is niet genoeg. Want je moet daar wel iets aan verbinden. Dus het is goed dat in een nieuwe alcoholwet, die ligt nu nog in de Eerste Kamer, dat ze dan ook zeggen van de nou jongeren worden gewoon zelf strafbaar als ze alcohol bij hen hebben. Soms zie je s'nachts op straat zie je daar een jongeren met een fles whisky. Nou, Dat vind ik ook te gek voor woorden. Maar, maar bijvoorbeeld die alcoholvoorlichting... Ja, ik, ik zie de scholen trouwens alweer op hun achterste benen staan... want uh, tegenwoordig schuiven alles maar door naar die scholen. Uh, maar zou dat een goed idee zijn? Want ik begrijp dat u daar uh, niet voorgestemd hebt, uh, voor gestemd hebt. Nou, mevrouw Bouwmeester, wij we wilden het op haar manier doen. Wij zijn erg voor voorlichting. Er zijn ook al heel veel scholen die heel goed bezig zijn... met gezonde school, met allerlei projecten rond genotsmiddelen. Dat is hartstikke goed. moeten ze vooral doen, maar het is nog niet genoeg. Nou, u zei net in een soort bijzinnetje, maar ik luister altijd heel goed. Uh, zei u iets over... De minister. Uh, vindt u dat hij voldoende optreedt? Nou, we hebben maandag net met de minister uitgebreid gehad... over allerlei vormen van preventie. Dus niet alleen alcohol, maar ook roken en overgewicht enzovoort. En de minister heeft een beetje de filosofie van... Nou, als ik mensen informatie geef... en als ik het, het gezonde alternatief uh, bied... dan gaan ze vanzelf wel gezond gedrag vertonen. Nou ja, en wij zien dat dat heel vaak niet gebeurt. En dan moet je dus wel iets hebben om toch die preventie dan even wat kracht bij te zetten... van ja, als mensen steeds uh, ongezond gedrag vertonen... moeten we toch wel manieren hebben om in te grijpen. En, en wat is dan de belangrijkste manier wat u betreft? Nou, als het over rook en alcohol gaat... vinden wij handhaving wel heel erg belangrijk. Want het ja. is natuurlijk heel gek als je als overheid uh, zegt... van je mag het niet drinken onder de 16... maar je kunt overal nog je alcohol kopen enzovoort. Dus uh, daar ja. hebben we de minister ook op aangesproken. Maar we kunnen toch moeilijk elke jongere een agent, uh, laten door een agent laten schaduwen? Nee, maar er zijn natuurlijk wel andere manieren... van hoe je de jongeren wel kan bereiken en hoe je gewoon kan zeggen... en als je die norm goed neerzet maar, en je gaat hem ook serieus naleven... dat hebben we ook bij roken gezien. In al die cafés wordt nu weer gerookt. Dus die naleving daar die kan nog een stukje beter. Dat denken mensen ook. Van Nou ja, zeg, dan ga ik me ook niet aan de regels houden. Ja. Want Schipper zegt, hè, die heeft geloof ik 6 miljoen uitgetrokken... voor een campagne via sociale media... om jongeren uh, te wijzen op de gevaren van alcohol. Uh, ja, en dan is het ook iets wat natuurlijk bij die jongeren en met name ook bij die ouders ligt. Ja, zeker bij die ouders. En, maar ik ben dus ergens uh, bij een uh, gemeentelijk gezondheidsdienst tegengekomen... die zeggen van, nou, alle jongeren en alle ouders zijn niet hetzelfde. Er zijn ook gewoon jongeren die zeggen van, voor, voor mij, ik hoef geen alcohol... ik pak wel die cola. Maar er zijn ook andere jongeren die zeggen van, nou ja, dronken is voor mij heel normaal... en hoort bij het leven. En soms vinden die ouders van hen het ook heel normaal. Dus je moet die ouders, die zijn niet allemaal over in kamp te scheren... moet je met een goede boodschap bereiken. Die moet je bij de één zeggen... Een duidelijke norm stellen en bij die andere, misschien moet je de ouders inderdaad uh, soms een rekening laten betalen. Nee. Of is het gewoon een kwestie van op hoop van zegen? Want uh, Nico van der Lely, een bekende kinderarts, uh, die al uh, vaker aangehaald, uh, die zegt hierover: uh, er zijn eigenlijk twee dingen tegen in te brengen. Uh, kinderen voelen de alcohol niet aankomen. En het tweede is toch: het is een soort puberparadox. Hè? Je weet dat het eigenlijk niet mag. Ja, en toch doe je het dan. Ja, en daarom is het zo belangrijk dat we gewoon ook bij jongeren weten... dat geldt voor politie, dat ambulancepersoneel weet dat natuurlijk... maar gaat geldt ook voor ouderen, dat je weet hoe je ze moet inschatten. Want je ziet het inderdaad niet aan de buitenkant. En je ziet dat ze kunnen nog steeds recht lopen. Alcohol heeft een andere werking, ze raken sneller alcoholvergiftigd. Dus daar moet gewoon meer helderheid over komen... van wanneer is die jongen over de grens gegaan. En gaat het echt gevaarlijk worden. Moeten we gewoon niet de prijzen van alcohol omhoog gooien? Ja, we kunnen zoveel maatregelen nemen. En er wordt ook al heel veel gezegd van de reclame is nu verboden tot negen uur. En dan doen we dat tot tien uur. Ik vind het allemaal een beetje labmaatregelijke. Oh ja, als, van... als je de prijs uh, hoger maakt, dan, dan, dan wordt het voor die kinderen... die dan, neem ik aan, wat zakgeld hebben... wordt het toch lastig om alcohol aan te schaffen. Ja, maar er zijn nog steeds in de supermarkten hele goedkope biermerken. En die komen dan weer uit een ander land. er worden natuurlijk ook door de supermarkten doen op hun manier ook hun best... om te zorgen dat jongeren onder de 16 geen alcohol krijgen. Laten we nou eerst goed zorgen dat we die norm die we hebben van onder de 16 geen alcohol, dat we dat goed gaan handhaven... dan zijn we in ieder geval een stukje verder. Ja. Uh, die stelling staat al de hele ochtend op onze site. En uh, hier zegt iemand, ik ben het ermee eens. Ouders die het risico lopen de rekening gepresenteerd te krijgen... die letten dan uh, wat beter op hun coma zuipende kinderen... door ze bijvoorbeeld te verbieden s'avonds kroegen te bezoeken. Is, uh, of is ouderlijk gezag iets uit een zeer oude doos, zegt deze meneer of mevrouw. Nou, het lijkt me ze zeker niet uit de oude doos, maar het is dus wel van... Dat, en wat we ook heel vaak horen, en wat ook de heer Van der Lely aangeeft, is dat ouders inderdaad helemaal vaak niet op de hoogte zijn. Die denken van, oh hij is vannacht bij een vriendje Zit en lekker bij dat te schrebbelen daar. Ja, terwijl de jongeren die gaan gewoon vrolijk uit die hele nacht en liggen daar lallend op straat. En dat is natuurlijk, ouders moeten gewoon weten waar hun kinderen uit hangen. Ja, dus ouders moeten misschien ook wat minder naïef zijn dan op dit punt. Ja, ik denk dat ze daarvan nog heel veel kunnen leren. Maar er zijn ook ouders die doen het gewoon heel goed. En er zijn ook jongeren die vinden het niet normaal dat je zoveel alcohol zuipt, Want die zijn zich gewoon heel bewust van uh, dat ze daar uh, hun eigen studie mee gaan vergooien. Ja, goed zo. Uh, we gaan kijken wat onze bellers vinden. Mevrouw Jollers, maar u blijft meeluisteren. En Dan ja. kom ik uh, zo meteen graag bij u terug om de reacties uh, door te nemen. Zij is Tweede Kamerlid voor het CDA. Nou, haar mening is duidelijk. Bijna 1500 mensen hebben gestemd op onze site. Intussen 79% eens met de stelling, 21% oneens. En uh, De stelling luidt, jonge coma zuipers moeten zelf de ziekenhuisrekening betalen. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Dine Klamming. Uh, ik ben het eens met de stelling. Ik vind dat de ambulance rekening ook betaald zou moeten worden. Maar bovenal vind ik dat er een verplichte cursus zou moeten komen. over alcohol en de risico's voor ouders en kind. Dat ze er samen heen gaan. Zo'n cursus is niet cool en het suiker misschien wel. Ik denk dat dat een uh, mm. remmende werking heeft. En die kosten zouden dan weer eventueel afgetrokken kunnen worden... van de kosten van uh, mm. ziekenhuizen en ambulance. Dank u wel voor het bellen. Stal.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ik ben tegen de stelling. En waarom? Uh, omdat ik uh, denk dat er heel weinig... dat heb ik vandaag heel weinig gehoord in de discussie... is dat jongeren vaak onder enorme groepsdruk staan... Ik hoorde zelfs, ik geloof meneer Kingman, dat weet ik niet zeker, zeggen dat uh, jongeren dan ook drinken om in coma te geraken. Nou, dat lijkt me wat overdreven. Maar ik denk zelfs niet dat heel veel van die jongeren drinken om echt dronken te worden. Maar dat ze de groepsdruk niet kunnen weerstaan, dat hoort ook bij de leeftijd. Mm -hmm. En dat er wat aan gedaan moet worden, dat lijkt me duidelijk. Dus daar Naar zou je af... jongeren van moeten overtuigen van, joh, kies nou gewoon je eigen weg en ga niet mee met die groep juist. Ja, ja dat, dat moet sowieso ook gebeuren, maar dat zal ook niet altijd werken. En dan is misschien inderdaad een cursus uh, naderhand, eventueel op eigen kosten, uh, helemaal geen slecht idee. Nee. Maar om, om de ziekenhuiskosten af te wentelen, dan begeef je wel op een heel hellend vlak. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Charlotte Wolf. Ik vind, ben het van harte eens met uw stelling. En ik vind dat de ouders en degenen die betrokken zijn... wij de kinderen de rekening gepresenteerd moeten krijgen. Want ik vind dit gewoon een misdadig iets... dat kinderen zich een coma zuipen. En ik vind de angst van uw uh, spreker in de studio ongegrond... Kinderen worden natuurlijk altijd sowieso geholpen. Er wordt nooit in eerste instantie naar, de re maar, naar, naar, naar een geld gevraagd. Maar, dus naar nee, de maar, rekening maar. Maar mevrouw Jolles, maar zeg bijvoorbeeld: eh, u, u kent wel die zuipketen dan? Die staan al ja. ergens op het platteland. Nou, er, staan, er zitten een paar kinderen bij elkaar. Eentje gaat, uh, gaat dan helemaal oud, zeg maar. Dat die anderen denken: nou, laten we maar niet wegdoen. Misschien komt ze zo wel weer bij. Nou, ten eh, terwijl, eerst, ten, ja. Want anders kost het straks een hoop geld. Ja, nee, maar dit, dit is onzin. Dit vind ik weer zo i, i, iets onzinnigs. Want ten eerste, kinderen die zoveel drinken, kunnen helemaal niet. Ja, dat klinkt misschien een beetje arrogant. Ik vind dat je de maatschappij aan moet pakken uh, bij, dit, bij dit gedrag. Want mm. het is natuurlijk ongelooflijk ernstig. Dat geldt zowel, de maatschappij moet een heel ander beleid gaan vo uh, uh, vormen... ten opzichte van het alcoholbeleid. En dat geldt ook voor volwassenen. En kinderen onder de 16 niet drinken. Kinderen onder de 18 niet drinken. Onder de 20 niet drinken. Wat mij betreft, Onder de 45. 23, 23 jaar. Dan zijn de hersenen... Pas uh, ontwikkeld. Goed, dank u wel voor het bellen mevrouw. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Thijssen. Dag. Dag, ik ben het uh, absoluut oneens met de stelling. Omdat ik van mening ben dat we in Nederland allemaal recht hebben op gezondheidszorg. Ook als je jezelf iets aandoet, het is moeilijk om uh, een verschil te maken tussen mensen die onsuccesvol zelfmoord plegen, of kinderen met bulimia, die worden uiteindelijk ook geholpen. Ja. Ik zie het veel meer in ook wat de CDA-politica zegt, we moeten de maatschappij, met name mensen, ouders en kinderen, vertellen wat de consequenties zijn van dit gedrag. Het maakt mij niet wijs dat je als ouder je kind niet kunt vertellen dat het erg onverstandig is om alcohol te gebruiken en om hem weerbaar te ja. Oh, wacht, hij, hij kwam nog even weer terug en dan druk ik hem net weg. Neem me niet kwalijk meneer als u luistert in de auto, maar de lijn viel een beetje weg. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben Timmerlis Augra. Daag. Ik ben het eens met de stelling en waarom. De kinderen hebben genoeg geld om uit te gaan en zich op afspraak in coma te laten zuiveren. Dat ze dan sparen dat ze dat ook kunnen betalen? Bovendien vind ik dat daar echt beelden van gemaakt moeten worden en... Dat ze dat zelf zien met de ouders erbij. Hoe ze erbij liggen en zijn. In het ziekenhuis ja. of ambulance. En als ze komen. Ik, ik begrijp dat dat ook nu wel gebeurt al. Ja, en laten printjes en iedereen meekijken. En dan het gezichtje uh, een beetje vervagen. Dat ze niet herkennen wie het is. Ja. En dat ze het, maar niet één kans geven. Zodra ze één keer binnengekomen zijn. met zo'n coma uh, zuiverij. dat ze dan meteen aangepakt worden. ...voor alle feiten gedrukt worden en dat het nooit meer hoeft te gebeuren. Goed zo. Dat daarvoor Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Goeiedag, ik spreek met Erik, hallo. Erik. Hi, ik, ja, ik wil aangeven dat ik het oneens ben met de stelling. Uh, en niet omdat ik vind dat iedereen niet verantwoordelijk mag zijn voor zijn eigen daden. Maar waar gaan we de grens leggen? Is iemand die in het weekend bij het sporten zijn been breekt? Of uh, drugsverslaafden die een overdosis nemen? Of wat kunnen we allemaal nog meer verzinnen? Gaan we die dan ook zelf laten betalen en verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden? Ja, dus, ja. ja ik vind, ja, zo kun je wel heel erg verchargeren. En de basis van onze ziektekostenverzekering is solidariteit. Ja, ja, die gaan we dan wel ernstig in twijfel trekken. Duidelijk, dankjewel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, uh, van Kammen Drachten. Ik uh, heb het volgende. Ik ben het eens met de stelling van Kingma. Uh, maar de mensen die in coma binnengebracht worden, wel helpen. Maar uh, daarna een uh, nota sturen naar de ouders en uh, 10%, uh, nou, meestal is het weekend-weekend uh, toeslag erbij op. En, en die voorlichtingen en die cursussen, ja, we hebben er al miljoenen aan uitgegeven. De verantwoordelijkheden liggen gewoon bij de mensen zelf. Ja, maar er zijn meer dingen die slecht zijn, hè? Roken is ook niet goed en er komen ook mensen mee in het ziekenhuis. Moeten ja, we die dan maar ook dat, maar uh, zelf dat, laten betalen? Dat roken, dat doe je dus... Uh, niet bewust om, om, om, uh, om daarvan in het ziekenhuis te komen. Maar dat, dat coma-cijfer, wat ik zo net heb gehoord... dat zijn mensen die vinden het toer om dat te doen. En, en dan uh, oud te gaan, nou, dat, uh, dat moet je dan maar verboeten. Ja, duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Patrick. Patrick. Ik ben oneens met de stelling. Uh, de een na vorige spreker maaide een beetje het gas voor mijn voeten weg. Maar het verhalen van medische kosten op kinderen, of eigenlijk op hun ouders, omdat ze een daad hebben gedaan die ze beter niet hadden kunnen doen. Uh, daar ben ik het niet mee eens. Uh, hoe doen we het met skiers of mensen met andere gevaarlijke hobby's? Uh, die doe ik niet. Uh, moet ik dan hun kosten gaan betalen? Op welk hel helend vlak zijn we dan? Ja, het eind is zoek, zeg je eigenlijk, hè? Ja, precies. Ja, ja. Wat zou je er wel aan moeten doen dan? Want het is natuurlijk wel een probleem. Nou, ik vind aan, aan dat coma coma-suip en de hele problematiek daar rondomheen... Uh, daar moet je zeker wat aan doen. En daar zeggen heel veel mensen heel veel zinnige dingen. Alleen het verhalen van medische kosten, daar ben ik het nou. niet mee eens. Want nogmaals, mijn buurman skiet heel veel. En als zijn been gebroken, die kans op beenbeuken is veel groter dan nou. dat het bij mij gebeurt. Nou. Hoe gaan we daarmee om? Is hij alweer terug, die buurman? Hij is weer terug en hij is heel <laughs> hoor. <laughs> Oké, okay. nou gelukkig. Dat scheelt ons alweer wat minder uh, te kosten. Dankjewel voor bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Um, eens met de stelling. Laat deze komens hebben ze betalen of een ouder. Of in ieder geval een deel van de kosten. Maar combineer deze repressieve maatregelen met andere dingen. Problematiseer alcohol meer... Laatst hoorden we eu baas van Rompuy betogen dat de euro sexy is. Nou, hoe dat ook zei, maakt duidelijk dat die van alcoholmisbruik niet sexy is. En we hebben drempelops, vooral voor pubers, inderdaad ook om aan die groepsdruk uh, weerwoord te kunnen bieden. Mm -hmm. En we hebben ook drempels op om alcohol te kunnen komen. Dus ik vind dat de alcoholverkoop best naar 18 mag worden verhoogd, de leeftijd. En ook al die alcohol in de supermarkten. Dus maak hem wel vrij verkoopbaar, maar problematiseer het een beetje. En laat hen gewoon minder moeilijk aan die spullen kopen. Ja. Maar kopen. U, zou, u zou er ook voor zijn om de alcohol uit de supermarkten te halen? Eh, Eventueel, want er wordt gewoon nu... We geaccepteert geaccepteerd dat er als het ware onder deze omstandigheden een vorm van collateral damage is. Dat er een bepaalde groep gewoon daar problemen mee heeft. Want die is gigantisch groot. Als je bijvoorbeeld denkt dat er pubers van 13, 14 jaar in één avondje komen zuipen. Ja. Van gymnasiumniveau naar MAVO. Hè, van VWO naar ja. vwo tl terugzakken Blijvend. Dat is gigantische schade. Ik ja. vind dat te hoog. Ja. Dank u wel voor bellen. We gaan Dag snel graag. terug naar uh, Siska Joldersma, Tweede Kamerlid voor het CDA. Heeft meegeluisterd met reacties van onze bellers. Wat, uh, wat vond u ervan? Nou, ik vond het heel genuanceerd. Ik vond het heel mooi om de verschillende meningen te horen. En ik kom toch op een aantal thema's, komen steeds weer terug. De groepsdruk uh, is genoemd. Een ja. ander punt wat terugkomt is, waar leg je nou precies de grens? En ik denk dat dat inderdaad ook een heel belangrijke discussie is. Van ja, mensen met gevaarlijke hobby's, wat doe je daarmee? En wat ik ook proefde is, van, ja, zijn de kosten direct toe te rekenen? Dus als iemand Bij alcohol is het natuurlijk wel zo, je hebt het gedronken... en dan zie je directe effecten. Bij roken zie je dat over 10 of 20 of 30 jaar... En ik hoorde ook iemand die zei van ja, het heeft ook gewoon echt met stoer doen uh, te maken. Ja. En dat je dan toch weer terugkomt van: ja, hoe gaan wij als maatschappij daarmee om? Dus ik, vo ik vond het een heel mooi beeld. Ja. Toch, toch hoorde je ook mensen die zeggen: Nou, we, doe maar, uh, leg die rekening daar maar neer. En dan leren ze van. En die ouders, met name. Uh, dus die geluiden zijn er ook wel. Mensen die dus Kingma steunen in dit geval. Ja, en dat is natuurlijk ook heel goed. En het is ook heel goed om daar de verschillende invalshoeken in te zien. En ja, wat bij mij opkwam toen ik dat hoorde: van, laat mensen die rekening betalen. Ik dacht van: ja, je kunt mensen in ieder geval ook de rekening sturen. Dat ze zien wat hun om Hun ook weer op die consequenties te drukken dat ze ja. even zien dat ze door dat ene avondje dat dat weer 1000 euro gaat kosten. Aan ambulance, kosten ja. maar u bent dus meer van toch uh, laten we zeggen de preventieve kant veel voorlichting geven, veel uh, duidelijk maken. Maar ook uh, dat voorbeeld werd ook nog even genoemd. Uh, als er dan zoiets gebeurt in zo'n vriendengroep, maak er maar een filmpje van en laat zien. ja, uh, kids dat ben ik daarvoor. Lijkt me heel goed. Want hoe heftig dat eruit er ja. ziet ja. en ook aan de ouders, want die weten dat niet. En die kinderen weten zelf, die weten het, want die hebben gewoon een blackout, dus die weten het ook uh, allemaal niet. Uh, dus die consequenties om ze daarop te drukken, vind ik heel goed. Ook wat we hebben gezegd van die uh, kussen ze, laat ze gewoon meebetalen. Ja. Nou, is, nou is die alcoholwet, die ligt geloof ik nu bij de Eerste Kamer. Ja. Die moet daar nog door, mm. maar daar staat bijvoorbeeld ook in uh, nou ja, dat die supermarkten daar uh, meer op moeten letten. Ja. Um, u hoort ook een paar luisteraars zeggen van gooi die, die leeftijd nog maar wat verder omhoog. Er was één mevrouw, die ging geloof ik, uh, nou, het was nog net geen 65, maar ik geloof 23 was ja, haar uh, of eind, 45 hoorde ik ook, ja, dan, ja, ja. Ja, dan mocht, zit ik vroeg, er net boven. Vroeg ik meer uit maar, eigen maar, belang. Ja, nou, kijk, we hebben die discussies allemaal in de Kamer gehad. En we hebben zo lang over deze alcohol gewet. Dat is bijna tien jaar heeft dat geduurd. En toen was ook steeds een discussie, hebben we ook als CDA gezegd... van waarom gaan we nou niet de gemeente de mogelijkheid geven... om dan naar 18 te gaan? Nou ja, dat was politiek niet haalbaar. En dan vind ik, ga dan eerst wat er nu ligt... ga dat nou eindelijk eens gewoon goed uitvoeren. Gemeenten krijgen daar straks een heel belangrijke taak in. Nou, die zijn al bezig om wat goed uh, op te pakken. Zorg dat je goed gaat handhaven. En dan hoor ik ook een heel creatieve oplossingen. Het zit namelijk niet alleen in de supermarkten... Het is In de cafés is het nog veel erger. Daar is het veel makkelijker voor jongeren onder ja. de 16... een alcohol te krijgen. En ik hoorde de laatste politieman die zei van... geef ons mogelijkheden om bijvoorbeeld een stapel cafés achter elkaar... om dat gewoon af te sluiten en te zeggen van... hier komen geen jongeren beneden, 16 langs. Nou, zo zijn er best wel creatieve oplossingen te ja. verzinnen. Goed, nou, de discussie is geopend. Voorlopig weer even, want er komt onder zoveel tijd terug. Maar in dit geval door meneer Kingma van het Medispectrum Twente... met zijn oproep, en daar zijn voor- en tegenstanders van. Ik moet wel zeggen, op onze site 79% eens... met de stelling 21% oneens. U kunt de hele middag nog blijven reageren. Maar uw mening is duidelijk, mevrouw Joldersma. En fijn dat u meedeed aan stand.nl. Tweede Kamerlid... voor het CDA. Jonge coma-zuipers moeten zelf de ziekenhuisrekening betalen. Dat is die stelling. En uh, wilt u daar nog op reageren, dan kan dat dus. Houd de radio dan in ieder geval aan. Uh, dan hoort u zometeen na twee Dit is de Dag. Ja, wij hebben te gast Jan Timman, de schaker, Nederlands beste schaker wel zo ongeveer kun je zeggen. Hij heeft een boek geschreven met portretten van medeschakers. En daar zitten allemaal prachtige verhalen in over Bobby Fischer, over Carlsen, over Judith Polgar... en mensen die hij natuurlijk ook zelf allemaal mee heeft gemaakt. Erg leuk om te lezen en vast ook leuk om over te praten. Verder gaan we het hebben over Japan een jaar geleden. En we gaan het hebben over de Olympische Spelen. Komen die nou wel of niet naar Nederland? Goed zo, zometeen na tweeën. Dit is de dag met Elsbet en Thijs. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag.